Met het In Zweden is een mogelijk geval van ebola opgedoken. Een man is in het ziekenhuis in de hoofdstad Stockholm in quarantaine geplaatst. Volgens Zweedse media is het niet zeker of hij daadwerkelijk met het dodelijke virus is besmet. Artsen zeggen dat de kans erg klein is, maar hij heeft koorts en buikpijn, symptomen van de ziekte. De man keerde onlangs terug uit West-Afrika, waar ebola al 1500 mensenlevens heeft geëist. Bij de explosie in Parijs, waar gisteren een gebouw van vier verdiepingen instortte... staat het dodental op zes, dat meldde Franse media. Onder de doden waren een moeder en haar twee kinderen van 14 en 18 jaar... een kind van 10 jaar, een 45-jarige vrouw en een andere volwassene. Bij de explosie raakten elf mensen gewond... van wie er vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Twee mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de ontploffing was mogelijk een gaslek. De gedorende zeespin heeft zich officieel in Nederland gevestigd. Duikers vonden in augustus het dier meerdere keren levend op de bodem van de Oosterschelde. Volgens de site natuurbericht.nl spoelden er al eens vaker dode zeespinnen aan... maar daarmee is nog niet gezegd dat het dier hier ook daadwerkelijk leeft. De gedorende zeespin wordt gezien van de Noorse kust tot aan de Middellandse Zee. Ze zijn maar anderhalve centimeter groot.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 Het weer. Het blijft droog en in het binnenland kan een misbank ontstaan. De temperatuur komt uit tussen de 11 en 14 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later meer bewolking. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 19 tot 20 graden. Dit was het NLV-DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Love your heart with mine Maak zijn naambaar waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben er Frans en zet hem op 106,9. Zie je FM 24 uur per dag. Hete zomerhit.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 We'll mm -hmm.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 Met een hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerins. Zo